gesleurd en vanuit de wagen beschoten. De dader wist te ontkomen. Dan nog het weer: in de kustprovincies buien in het oosten, opklaringen. Vanavond en vannacht in het oosten ook lokaal kans op een mistbank. Morgen bewolkt en enkele buien in het zuiden. Vanaf dinsdag wordt het weer droger. Dit was het NOS journaal. In cirkel Zandvoort.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. CFM het. in 2010 al twintig jaar live. CFM met, met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag even over de klok van drie uur. Dat betekent dat de tijd is dus voor de hitlijst van Europa.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 We slaan een heleboel plaat over en beginnen vandaag meteen op nummer 35. Bruno Mars produceerde hits voor onder andere Flo Rida en Sean Kingston. En je kent hem natuurlijk van de track Nothing You samen met B.O.B. en Billionaires met Traffy McCoy. Maar Bruno gaat nu eigenlijk ook de solo kant op. Just The Way You Are is de lead single van zijn debuutalbum Doo Whoops and Hooligans. Dat vanaf 5 oktober in de winkels hoort te liggen.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 Toen pakte de Girls de koppositie van de Billboard Hot 100. Het album Brace Knulls uit 2008 was qua verkoop een uh, fikse tegengevallen voor de rapper. En uh, lang hoefde Nelly dan ook niet na te denken toen hem gevraagd werd terug te keren naar de muziek van de twee like Sweet Sweet uit uh, 2004 alweer. Wacht op zijn uh, zesde album Nelly 5.0. Groen trouwens naar de nieuwe Ford Mustang. Minder rauwe beat, uh, meer poppy muziek en echte clubbangers.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 If you ever love somebody, put your hands up. And had it gone, and you wish you could give them everything. everything. I said if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Had it gone, and you wish you could Voor deze week in handen van Nelly Just A Dream. De hoogste binnenkomer ook deze week in de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier tussen 3 en 5 op CFM Zandvoort. Dan kijken we altijd even wat we gehad hebben op uh, nummer 40. één plaats verlies in de 16e week. John Mayer, half of my heart. Adam Lambert, if I hate you, zakt twee plaatsen in zijn 12e week naar 39. Train, if it's love, 13 weken in lijst, zakken van 33 naar 38.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 En vorige week kwam Kali Minouk ook met haar nieuwe single binnen. En die single heet 'Can't Out of My Way. Toen kwam ze binnen op nummer 30. Deze week gaat ze twee plaatsen omhoog. En is ze terug te vinden dus op 28.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 De lijst van Europa gaat vinden met nummer 23 in handen van Armin van Buren en Sophie Ellis-Bekster. Tussen 3 en 5 De grootste hit van Europa met Short van Dam.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 Scanning how it mixes in.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 My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong.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 Everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody! Yeah, I, I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 Before, I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. eyes. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Balkenende heeft in New York kritiek geleverd op de Verenigde Naties. Dat deed hij in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN... Hij vindt dat de VN de laatste jaren passief was met het aanpakken van grote problemen. Zo speelde de landenorganisatie volgens Balkenende nauwelijks een rol bij het bestrijden van de economische crisis. Ook moet de VN zich van hem meer laten gelden bij het vervolgen van schendingen van mensenrechten. De standaarden en regels zijn duidelijk, maar de VN kan ze nog niet genoeg afdwingen, zei Balkenende. Verder riep de premier in New York op tot hervormingen binnen de Veiligheidsraad. De raad werd na de Tweede Wereldoorlog samengesteld. Balkenende wees erop dat de machtsverhoudingen al lang zijn veranderd. Informateur Opstelte is bij de koningin op Huis ten Bosch geweest om haar in te lichten over de formatie. Eerder op de dag sprak Opstelte met voorzitter Joritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met voorzitter Fransen van het Interprovinciaal Overleg. Ook zij wilden weten wat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV van plan zijn. Het ging vooral over de invulling van de bezuinigingen. Joritsma, die burgemeester van Almere is, besprak de zorgen van de gemeente daarover. De gemeente zijn bang dat ze bij de bezuinigingen onevenredig worden gekort. Volgens Joritsma liet opstelten weinig los over de plannen van zijn onderhandelaars.